Hallo iedereen, ik ben Yasmin en dit is de Papertone Podcast. Vandaag gaat het over een boek dat over films gaat en dan wel over de boeken waarop die films gebaseerd zijn. Welkom! Wat vandaag voor mij ligt, heet de 100 mooiste films uit de geschiedenis. Een reis door 100 jaar filmgeschiedenis. Uh, het is gemaakt door Dr. Leer. Het is uitgegeven in Hamburg en vervolgens vertaald naar het Nederlands. Dat wil zeggen dat uh, het niet over de lage landen aan zich gaat, zoals duizenden films. Dat wordt wel herwerkt op basis van waar het zal uitgegeven worden, met de 100 mooiste films uit de geschiedenis is dat niet zo. Er staan films in uit de hele wereld. En nu wil ik het eventjes hebben over hoeveel van die 100 films gebaseerd zijn op een boek. Ikzelf, toen ik begon aan mijn lijstje, had ik gedacht een twintigtal. Een op vijf, dat leek mij wel iets. Uh, toen ik klaar was, dan kwam ik aan een totaal van 34. Dus één op de drie mooiste films uit de geschiedenis is gebaseerd op een boek. Dat vind ik heel interessant. Uh, ik ben zelf redelijk wel bezig rond um, boek versus film. Mijn broer heeft zijn eindwerk in het middelbaar gedaan over een uh, vergelijking tussen Lord of the Rings, boek versus film. Maar ik zelf vind het ook heel fascinerend um, omdat er altijd wel discussie is over wat is nu beter, de boek of de film. En als je dan ziet dat in de 100 mooiste films uit de geschiedenis, oké, okay, het is het werk van één man, het is vrij subjectief misschien op dat vlak. Het is toch opvallend dat één op de drie films daarvan gebaseerd is op een boek. En nu wil ik daar even over uh, verder gaan. Er zijn heel wat films waarvan je zelf niet zo beseffen dat ze gebaseerd zijn op een boek. Zo is Lawrence of Arabia gebaseerd op een boek. Ben-Hur was ook eerst een boek. Uh, The Godfather, maar dat wist je misschien wel. Uh, ook in Frankrijk zijn wel wat films uitgekomen die gebaseerd zijn op een boek. Het valt me op dat de bekendste regisseurs, als de regisseur zelf heel bekend is, dan is het meestal niet gebaseerd op een boek. Steven Spielberg, Spielberg uh, Federico Fellini. Die zijn meestal niet gebaseerd op een boek. Dus dat wil ook wel iets zeggen als je de, um, als je de schrijver, uh, als je de regisseur, als de regisseur heel veel faam heeft, dan is dat meestal omdat het een geweldig script is, dat niet is gebaseerd op een, uh, op een boek, dan moet ik ook wel zeggen dat er veel films tussen zitten die gebaseerd zijn op een boek, maar ook niet. Um, ja, niet, rechts, niet volledig rechtstreeks. De pianist, een film uit uh, Polen, is gebaseerd op de autobiografie of op een biografie van de pianist. Maar uh, dat heeft is helemaal niet. Uh, ja, het hangt er niet rechtstreeks mee samen met het boek. Het is gebaseerd op een uh, biografie, maar daar stopt het ook. Ik vind het interessant om te zien dat er uh, zoveel boeken gebaseerd zijn uh, zoveel films gebaseerd zijn op boeken uh, zo ook Ben Hur Ben Hur was een, uh, ja, een begin van de wereldse cinema een ongelooflijk dure film voor zijn tijd ongelooflijke decors en ik vind het dan wel fascinerend dat er zo weinig mensen zijn die weten dat dat eigenlijk oorspronkelijk een, een boek was. Dat wil zeggen, volgens mij, dat de literatuur toch een heel grote invloed heeft dus en zal blijven hebben. Uh, kijk maar naar Harry Potter en de uh, Hunger Games. Geweldige films gebaseerd op geweldige boeken. En er zal eeuwig discussie blijven welke dan uiteindelijk de beste is. Zo had ik laatst een gesprek met iemand uit Nederland die ook zei... Ik ken eigenlijk best veel vrouwen die The Godfather pas een goede film vonden nadat ze het boek hadden gelezen. Omdat het veel verduidelijkt. Omdat... Ja, ik vind de film nogal uh, moeilijk, een eerste keer. Omdat er heel wat personages zijn. En... Uh, ja, het verward me nogal. Want ik herken ze niet altijd direct. Sondern, ja zijn ze een keer in beeld gekomen... en dan zijn ze opeens het hoofdpersonage... en dit en dat en... het helderde heel veel voor mij op... om, om het boek te lezen. Ik heb The Godfather 2 en 3 nog niet gezien. Ik heb ook het, het boek 2 en 3 nog niet gelezen. Ik weet niet of dat, dat er ooit van komt. Ik vond het nogal... Um, ik vond het een oké okay tussendoortje... maar ik vond het geen wereldliteratuur. Ook geen wereldfilms. Ook One Flew over the Cuckoo's Nest, gebaseerd op een boek... Ook dat verbaasde mij eigenlijk wel een beetje. Um, maar aan de andere kant is dat ook wel iets heel feins. Er wordt dus heel vaak gezegd, als je een film, als je een boek verfilmt, dan uh, mis je het grootste stuk. Maar ik denk dat je wel kan zeggen dat van de 34 films die um, de 100 mooiste films uit de geschiedenis hebben bereikt dat dat toch niet helemaal klopt. Ik denk dat het wel opvallend is dat die regisseurs, die scriptschrijvers, heel vaak samen met de uh, schrijver, er toch in geslaagd zijn om de essentie van het boek te vatten zonder afbreuk te doen aan het verhaal, zonder, um, zonder dat het een probleem is dat er essentiële passages zijn verloren gegaan. Daarbij valt het dan aan de andere kant ook weer op vind ik dat het vooral om lange films gaat. Ben Huur, de Godfather, zijn twee lange films. Ik denk dat ze beiden minstens drie uur duren. En dat is dan ook wel omdat ze gebaseerd zijn op een vrij dik boek. En als je daarvan alles wil vatten, dan kan het volgens mij niet anders dan een lange film te maken. En net door het feit dat er een boek eerst een boek was denk ik dat het mogelijk is om er een gedetailleerdere, mooie film van te maken. Ik zeg niet dat het bij uh, films die niet op een boek gebaseerd zijn niet zo is. Daar zitten soms ook geweldige details in. Maar uh, ik denk dat het toch heel belangrijk is en blijft. En dat is dan ook de essentie van wat, uh, de conclusie eigenlijk van, van deze podcast van vandaag. Namelijk dat het script, het oorspronkelijke script, de scriptschrijver, een even belangrijke rol heeft als de regisseur. Je hebt enerzijds een enorm belangrijk script of boek nodig om je op te baseren. En vervolgens heb je dan een geweldige, geweldige regisseur nodig om dat script die je om te zetten in een film... En ik denk als je die twee elementen hebt, dat het pas mogelijk is om bij de 100 mooiste films uit de geschiedenis te komen. Ja, daarmee wil ik dan afronden. Als je een mooie film wil maken, of dat nu voor iets kleins is of voor iets groots, of dat nu een, blog, of dat nu, of dat nu een vlog is of een stom YouTube-filmpje. Ik denk dat de kern altijd is dat je eerst neerschrijft, dat je eerst een geweldig script hebt en... Dat het zonder een geweldig script niet mogelijk is om een film te maken die de mooiste film uit de geschiedenis kan worden. Het is overigens mijn plan om de 100 films dit jaar te zien. Dat zal nog een, een serieuze dopper worden, want bijvoorbeeld IT e is niet echt mijn ding. De Godfather heb ik mij nu doorgesleurd, om het zo te zeggen. Maar bijvoorbeeld dan van Flo over de koekoesnest heb ik ook aan begonnen. Ben ik al ooit aan begonnen, maar nu is het, het doel dat ik hem uitkeek. Uh, daarover lezen jullie alles op voortoning.be en daarmee sluit ik dan de podcast van vandaag af. Hartelijk bedankt voor het luisteren en dan wens ik jullie nog een boekdij.